Je faz hadak met de muten als ze al ze 12 zie dat gegaan is dat. Nee, je gaat heen ho.